uur Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De afgelopen week is het aantal positieve testen nauwelijks gestegen. 155.000 mensen kregen een positieve uitslag op hun coronatest... en dat is ongeveer evenveel als de week ervoor. Het RIVM denkt dat dit komt door de nieuwe coronamaatregelen die een maand geleden ingingen. Goed nieuws, maar de nieuwe Omicron-variant van het virus kan alles weer omgooien. Ondanks dit lichtpuntje, wat betreft de, af, de afname of de stabilisatie in het aantal meldingen... Um, Zien we ook met de komst van de nieuwe variant, de Omicron variant, dat, dat de situatie eigenlijk op de langere termijn natuurlijk nog ingewikkelder is. Dus daarom is het heel belangrijk dat we ons met ons allen aan de basisregels houden. De nieuwe variant was al eerder in ons land dan we tot nu toe dachten. Volgens het RIVM is er twee weken geleden al iemand positief getest met om Omicron. Steeds meer ziekenhuizen moeten planbare zorg afzeggen. Bij 25 ziekenhuizen is het inmiddels zo druk met coronapatiënten dat je er niet meer terecht kan voor bijvoorbeeld knie- of heupoperaties. Ook moet 1 op de 3 ziekenhuizen zwaardere operaties zoals kankerbehandelingen soms meerdere keren uitstellen. Rijd je normaal over de A44 naar huis, gooi dan je navigatie maar even aan. De Kaagbrug heeft een storing en daardoor is de weg helemaal dicht. Het gaat waarschijnlijk nog even duren. Het is te druk in de winkels, zeggen winkeliers zelf. Vakbond FNV krijgt behoorlijk veel klachten binnen van medewerkers die zich zorgen maken en zich onveilig voelen. Ronald werkt in een supermarkt en moet zich soms door de klanten heen wurmen. In de supermarkt is het op dit moment echt druk. Iedereen die is een kerstinkopen aan het doen, nu al... De rest van de winkel zie ik ook mensen naar binnen lopen en ze komen ook weer met lege handen naar buiten. Gewoon echt fun-shoppers. Vakbond FNV wil dat er reclames komen waarin wordt opgeroepen om op minder drukke momenten te shoppen. Het weer nog, het regent en het waait. Komende nacht gaat het nog meer regenen en nog harder waaien. Morgen begint onstuimig, maar in de middag wordt het wat rustiger en het wordt een graad of zeven. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn flinke problemen aan de Kaagbrug, technische problemen... en daarom is de A44, de weg Den Haag-Amsterdam... in beide richtingen dicht ter hoogte van de brug. Met name richting Amsterdam zorgt het voor flinke vertraging. Omrijden kan via Leidsendam over de A4 en de N14. Verder nog een kwartier vertraging op de N205... vanuit Zwanenburg naar Nieuw-Vennep. Bij de aansluiting met de N207, twee kilometer file. Op de N207 zelf, vanuit Alphen aan de Rijn naar Hillegom... drie kilometer file bij Hillegom, kost je een half uur extra. En ook een half uur vertraging op de N208... vanuit Sassenheim naar Haarlem...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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gewoon op zaterdag. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Muziekboulevard. Boulevard. Sui ton coeur, suis ton étoile. Sui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 No Ja, New you play. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De omicron variant van het coronavirus heeft zich ook binnen Nederland al verspreid. Een van de twee mensen die eerder deze maand besmet zijn met de variant... is niet in Zuidelijk Afrika geweest. De omicron variant van het coronavirus is tot nu toe in 11 Europese landen geconstateerd... bij 44 mensen. De meeste mensen zijn recent wel in Zuidelijk Afrika geweest. Hun klachten zijn meestal mild. Meerdere Tweede Kamerleden hebben de afgelopen tijd een dreigmail ontvangen. Kamervoorzitter Bergkamp zegt dat ze aangifte gaat doen. Het weer bewolkt en regenachtig. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Alleen waait het dan nog wat harder. Het wordt weer een graad of 10.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 A silent sleeper, you won't hear a beep, beep. The girl he wants, don't see no one in two. It seems the feelings that she had a. has grown strong.